12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. FNV bond tegen onderdelen pensioenplannen. Grote demonstratie bij Europese top. En PVV komt met kandidaten voor de Eerste Kamer. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In het noorden zijn er af en toe wolkenvelden. Het wordt 11 graden op de Wadden tot 18 in het zuidoosten. Morgen is het wat frisser en meer bewolking dan in het noorden. Zaterdag is het zwaar bewolkt, dan is er kans op een lichte bui. Het wordt dan maar 7 graden in het noorden tot 12 in het zuiden. FNV-bondgenoten heeft onoverkomelijke bezwaren tegen de pensioenplannen die nu op tafel liggen. De grootste bond binnen de FNV schrijft dat aan de vakcentrale. U weet het, er wordt al maanden geprobeerd een nieuw schokbestendiger pensioenstelsel in elkaar te timmeren. Moeten doorwerken, dat zijn zo wat elementen. economie Gert-Jan Dennekamp volgt voor ons die discussie over de pensioenen. Gert-Jan, er waren toch al wel bezwaren bekend vanuit FNV-bondgenoten? Ja, dat klopt. Er lag een conceptakkoord op tafel en vanuit de FNV is toen al aangegeven... ...wij hebben bezwaren vooral hoe we omgaan met wat we met z'n allen tot nu toe hebben opgebouwd. De hoogte van de AOW en het punt van het eerder stoppen met behoud van ongeveer hetzelfde pensioen waar je nu ook op zou rekenen. Nou, die bezwaren lagen al op tafel, maar er komt vandaag een nieuw bezwaar uh, uh, tegen... Uh, namelijk dat de FNV bondgenoten vindt dat in uh, het uh, conceptakkoord dat uh, nu op tafel ligt... eigenlijk de risico's te veel en te eenzijdig bij de werknemer worden gelegd. En men vindt dat eigenlijk onacceptabel. Sterker, het huidige akkoord is geen basis om verder te spreken. Uh, zo klinkt het bij uh, bondgenoten in Utrecht. Ja, wat is dan, het, wat is dan de angel voor, uh, voor, de, uh, voor bondgenoten? Nou ja, zij vinden dus dat uh, uh, met wat er nu op tafel ligt eigenlijk uh, um, uh, de risico's bij de werknemer komt te liggen. Kijk, nu wordt er afgesproken dat bijvoorbeeld de premies niet verder zullen stijgen. Dus als het zometeen tegen zit, dan kan er niet naar de werkgever worden gekeken van willen jullie de gaten nu nog weer eens even extra dichten. Dat zou een kernpunt zijn in het uh, akkoord en daarvan geeft bondgenoten uh, vandaag aan van ja, dat vinden we toch eigenlijk wel een probleem. We willen eigenlijk in de toekomst ...toch nog wel weer met die werkgever om tafel kunnen gaan zitten... ...om toch te praten over het eventueel aanvullen van de tekorten die bij het pensioenfonds uh, uh, te, uh, ontstaan. En die tekorten moeten dan niet alleen op schouders van de werknemers komen te liggen. Uh, dat is eigenlijk een, een, een kernpunt van het bezwaar. Maar het gekke is dat eigenlijk in de afgelopen maanden steeds... Uh, uh, met iedereen is gesproken over hoe uh, uh, dat moest worden opgelost. Uh, en men leek het eens over het feit dat die premies niet verder omhoog moesten. En dat een deel van het risico inderdaad bij de werknemer uh, uh, komt te liggen. En nu in het eindspel is er dus een grote FNV-bond. Die zegt, ja, wij accepteren niet, sterker, we willen er helemaal niet over praten. We gaan eens kijken hoe dat allemaal verder gaat aflopen. Gert-Jan dankjewel. In Brussel begint uh, aan het eind van de middag uh, ja. Ja, uh, begint de eurotop. En daar zijn grote protesten. De Europese vakbonden protesteren daar tegen het Europese economische beleid. Joris van Poppel is in Brussel. Joris, is de opkomst daar groot? De ja, opkomst is ongeveer 15.000 mensen. De belangrijkste straat van, van Brussel, de wetstraat... die dwars door de Europese wijk loopt. Daar, die stond helemaal vol met uh, mensen, rode hesjes allemaal aan. Voornamelijk uh, de socialistische vakbonden van België... Die, uh, waren het, die hadden de beste opkomst. Maar ook uh, Agnes Jongerius van de FNV uh, was erbij. En uh, vakbonden heb ik gezien uit Duitsland, Spanje... en uit allerlei andere Europese landen allemaal demonstreren uh, tegen Europa. Oh, en dan gaat het ook vast over de pensioenen? Ja, precies. Dat gaat ook over de pensioenen. Uh, er is een plan, uh, ligt er op tafel bij de regeringsleiders hier vanavond... om afspraken te maken om dat economische beleid beter te coördineren. Lees om dat uh, beleid wat aan te scherpen in Europa... Uh, er is gesproken door Angela Merkel, die heeft een plan op tafel gelegd waarin staat dat de pensioenleeftijd in heel Europa op de 67 zou moeten komen liggen. Nou ja, dat is voor Nederland misschien niet zo'n probleem, want dat hebben we zelf al afgesproken. Maar in andere landen is dat wel een heel groot probleem. Uh, want daar is die pensioenleeftijd uh, is, uh, is, is veel lager. Bovendien, zegt ook het woord Agnes Jongerius, dat soort dingen moet je gewoon ieder in je eigen land kunnen regelen. Uh, in Nederland is er goed overleg tussen de vakbonden en de werkgevers over loonmatiging, over de pensioenleeftijd. Uh, daar zit Mark Rutte ook niet bij aan tafel. Al dus Agnes Jongerius die net hier naartoe sprak. Uh, en nu ga je straks krijgen dat Brusselse bureaucraten uh, op gaan leggen hoe, hoe wat in Nederland in de CAO's moeten gaan staan. Uh, dat vinden ze wel onafhaardbaar. Ze willen dat Brussel een te grote vinger in de pap heeft. Uh, gaat die top uh, wel gewoon door zoals gepland? Ja, hè? Ja, die top gaat wel gewoon door. De demonstratie is nu aan het aflopen al zelfs, uh, omdat uh, de regeringsleiders er wel door moeten natuurlijk. Mark Rutte, uh, Berlusconi, iedereen moet hier van het vliegveld naar het hart van Brussel, naar de Europese wijk toe. Uh, dus dat is zo georganiseerd dat, nou ja, dat, dat als het goed is, wel gaat lukken allemaal. Uh, en er worden ook uh, afspraken uh, gemaakt, het is zo goed als zeker dat die afspraken echt komen, minder hard dan uh, Angela Merkel zou willen, op die pensioenleeftijd op die zal er niet zo keihard in staan. Maar het is wel heel duidelijk, de richting die wordt aangegeven vanavond... zal zijn hogere pensioenleeftijd, langer doorwerken... Uh, uh, en nou ja, minder sociale bescherming om Europa concurrerender te maken. Joris van Poppel bij die grote vakbondsbetoging in Brussel. De financiële markten hebben weinig vertrouwen meer in Portugal. De rente op staatsleningen schiet omhoog. Als Portugal voor vijf jaar geld wil lenen, moet het daarvoor 8,5 rente betalen. Gisterochtend stond die rente dan nog een half procent lager. En ter vergelijking voor zo'n lening betaalt de Nederlandse staat 2,3 de kans wordt steeds groter dat Portugal een beroep zal moeten doen op het Europese noodfonds. Gisteren diende premier Socrates het ontslag in van zijn minderheidskabinet. Nadat het parlement zijn bezuinigingsplannen had afgewezen... wilde het begrotingstekort drastisch terugbrengen. Maar een meerderheid van het parlement vond die maatregelen veel te ver gaan. Het Rotterdamse gemeenteraadslid Ronald Seurensen is een van de kandidaten van de PVV voor de Eerste Kamer. Seurensen, die in de raad zit voor Leefbaar Rotterdam, staat op de vijfde plaats. Hij is ook lid van Provinciale Staten in Zuid-Holland. Daar zit hij dan in voor Leefbaar Zuid-Holland. En zoals bekend wordt de Eerste Kamerlijst van de PVV aangevoerd door Machiel de Graaf, gemeenteraadslid in Den Haag. En verder staan er ook mensen op die nu in Provinciale Staten zitten voor de PVV. Op die lijst van 20 staan verder geen namen die landelijk bekend zijn. Hoeveel zetels de PVV krijgt in de Eerste Kamer wordt pas duidelijk op 23 mei. Volgens de prognoses worden het er 10. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Vanaf de vliegbasis Leeuwarden vertrekken vanmiddag 6 F-16's... naar het Middellandse zeegebied voor de missie bij Libië. Ze worden gestationeerd op Sardinië. En vanochtend zijn tientallen militairen van Leeuwarden op weg gegaan naar Sardinië. Ze reizen via de vliegbasis Eindhoven. Menno Reemeijer was een van de uitzwaaiers. Ja, we moeten ook jongens. Ja, tijd, tijd, tijd. tijd is tijd. Tijd tijd. Johan van Deventer, de commandant van het f 16 detachement Mannen gaan uh, de bus in. afscheid genomen? Ze hebben al afscheid genomen van de familie of misschien thuis al. En ze staan te trappelen, ze willen graag naar Eindhoven. Verder geen spanning op de gezichten, valt me op? Uh, het zijn goed getrainde militairen, die zijn niet klaar voor. Ja. Wanneer gaat het allemaal gebeuren? Uh, ik denk dat we daar morgen hangen. Vanmiddag aankomen? Vanmiddag aankomen met F-16's en dan uh, snel het bedrijf in de benen krijgen. Ja. Piloten helemaal voorbereid? Helemaal voorbereid. Ja. Is het anders dan andere missies? Ja, het is absoluut anders dan andere missies, ja. Het is, het is echt, het is geen training zoals hier. Het is een hele andere taak dan dat we nu ook nog in Afghanistan doen. Dus het is interessant. Ja, succes. Dank je wel. Bussen vertrekken naar Eindhoven. Commandant van de luchtmachtbasis Leeuwarden, Dennis Luijts, zwaait ook nog even. Blijft het altijd apart? Ja, het blijft altijd apart als je mensen op pad stuurt. Ik bedoel, je weet dat ze, er, dat ze er helemaal klaar voor zijn. en uh, Dat ze prima in staat zijn om die missie te gaan doen. Maar ja, het is altijd even een mooi moment om ze, om ze dan af te zwaaien. Wat is bijzonder aan deze missie? Ja, het is een missie die anders is dan, dan anders. In de zin dat het een, een taak is die we, ja, goed, ja, die, die we op zich heel goed kennen. Het onderscheppen van, van vliegtuigen. Alleen die hebben we eerder uh, uh, bijvoorbeeld in, in, in, ons, uh, in de context van onze nationale taken gedaan. We hebben ook in Nederland we hebben altijd F-16's uh, klaarstaan. Ja. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Uh, dus het is, het is zeg maar een soortgelijke missie, maar die we nu in een heel ander gebied gaan doen. Dus dat ja. maakt het bijzonder. En dan mag het een zoveelste missie zijn. Het is toch weer een afscheid van familie, zoals ik hier het ook zie. Ja. Inderdaad, dus dat, is, dat, dat hoort er ook altijd bij. En die families die zijn wel wat gewend inmiddels. ja, die weten wel inderdaad dat ze voor een aantal maanden weer afscheid nemen van hun geliefde. Dat klopt. Terwijl de bussen nagezwaaid worden, stijgt er een F-16 op van de luchtmachtbasis Leeuwarden. Niet een F-16 die mee gaat doen in Sardinië, want die vertrekken pas vanmiddag om twee uur. Gisteren ging de meerderheid van de Tweede Kamer akkoord met de missie. Alleen gedoogpartner PVV, de SP en de Partij voor de Dieren stemden tegen. De F-16 zijn alleen boven zee actief. Ze controleren vliegtuigen op overtreding van het wapenembargo tegen Libië. En ook een Nederlands tankvliegtuig en de mijnenjager Haarlem doen mee aan de missie.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 In de helft van de gevallen gaat het om seksueel getinte opmerkingen... en in bijna een derde om handtastelijkheden. Hoofdredacteur Enslin van Bijzijn. Mensen maken soms complimenten, maar het gaat ook vaak om opmerkingen als... hé hey zuster, kom eens even hier lekker staan, help me eens eventjes mee... kom je me lekker wassen, dat soort opmerkingen. Het is natuurlijk wel zo dat mensen daar allemaal heel verschillend over denken. Hè. Iemand kan een seksueel getint complimentje alles ervaren als intimidatie... terwijl anderen dat... Daarvan denken, ik, ach, dat leg ik naast me neer. Meestal is het de patiënt die de verpleegkundige of verzorgende lastigvalt. Maar ook familie en vrienden van de patiënt... maken zich soms aan seksuele intimidatie schuldig. De betrokkenheid van Nederland bij de JSF neemt toe... zonder dat besloten is of de JSF de F-16 ook werkelijk gaat vervangen... hoeveel die vervanging mag kosten... en hoeveel toestellen moeten worden gekocht. Dat zegt de Algemene Rekenkamer... die de gang van zaken omschrijft als een risico... Het kabinet meldde eind vorig jaar dat de kosten voor de JSF veel hoger uitvallen dan eerder was gedacht. Het besluit over de aanschaf wordt uitgesteld tot na deze kabinetsperiode. En nu de minister van Defensie wel heeft aangekondigd dat hij de hele krijgsmacht tegen het licht gaat houden, schept dat de mogelijkheid voor een heldere keuze over de gevechtstoestellen, zegt de Rekenkamer. In het rapport staat verder dat het ministerie van Defensie de rapportages over de Amerikaanse JSF beter moet afstemmen op die van het Pentagon. In China geldt vanaf 1 mei een rookverbod in openbare gelegenheden. Die beslissing geldt als een grote stap in een land waar roken nog algemeen geaccepteerd is. Eén op de vier Chinezen rookt. Dat zijn 300 miljoen mensen. Het rookverbod geldt in onder meer het openbaar vervoer en de horeca. En op de werkplek mag je dan nog wel een sigaret opsteken. De Chinese regering heeft nog niet bekendgemaakt hoe dat verbod zal worden gehandhaafd. De politie heeft een 29-jarige vrouw opgepakt... voor het beroven van vrachtwagenchauffeurs. Tussen vorig jaar zomer en vorige maand werden ongeveer tien truckers beroofd. Steeds op parkeerplaatsen langs de A1 bij Barneveld. En de werkwijze was ook vaak dezelfde. De vrouw maakte contact met de meestal buitenlandse vrachtwagenchauffeurs. Bedwelmde die mannen en ging er vandoor met hun bezittingen. De vrouw liep tegen de lamp doordat ze ging pinnen met een gestolen bankpas. En de politie had ook een signalement. De surveillerende agenten zagen er uiteindelijk... op een parkeerplaats langs de A1 bij Stroe. Sport. De internationale wielerunie, UCI, heeft zojuist bekendgemaakt... dat het toch in beroep gaat tegen de vrijspraak van Alberto Contador. De Spaanse wielrenner werd tijdens de ronde van Frankrijk... betrapt op een kleine hoeveelheid klembuterol. Zijn verweer was dat hij dat door besmet vlees binnen had gekregen. Contador werd in eerste instantie door de Spaanse wielerbond geschorst. Maar toen hij in beroep ging, volgde vrijspraak. En daar gaat nu de UCI weer tegen in beroep. Dat zal gebeuren bij het sporttribunaal in Lausanne. 13 overeen, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. FNV-bondgenoten heeft onoverkomelijke bezwaren... tegen de pensioenvoorstellen die nu op tafel liggen. Het Rotterdamse gemeenteraadslid Ronald Seurensen... is een van de kandidaten van de PVV voor de Eerste Kamer. En de financiële markten hebben weinig vertrouwen meer in Portugal. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen lunch van de NCRV.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 Amnesty's Movies That Matter en De Vara geloven in de kracht van de camera als wapen tegen onverschilligheid. Vanavond de mensenrechtenfilm Tibet in Song. Een Tibetaan keert terug naar zijn vaderland om te kijken wat er ondanks de Chinese onderdrukking over is van de Tibetaanse volksmuziek. Vanavond Tibet in Song bij De Vara op Nederland 2. Dit is Radio 1. En CRV. Lunch Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. RTL Ventures is een niet zo bekend onderdeel van die hele grote RTL Club. Daar worden allerlei projecten bedacht die niks met de TV-programma's te maken hebben in eerste instantie. Bijvoorbeeld een datingsite die vandaag van start gaat. En de directeur van RTL Ventures is zometeen hier om daarover te vertellen. Het mediaforum bestaat vandaag uit presentatrice Elsemiek Haviga, is ook communicatieadviseur trouwens. En blogger en columnist Luc Koelman. En het gaat onder meer over de scoop van één Vandaag gisteravond... want voicemails van Vodafone blijken heel makkelijk af te luisteren. Ook die van kabinetsleden en zo kwam de staatsveiligheid in gevaar. Koorie met Jan uh, ik probeer het zo nog wel eventjes. Uh, misschien kun jij mij ook terugbellen. En in de Nationale Nieuwsquiz vanmiddag Isabel de Haan. En die komt uit Almere. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. De luistercijfers van januari en februari zijn bekend. Radio 538 is weer marktleider en heeft Radio 2 naar de tweede plaats verwezen. 538 had een marktaandeel van 11 procent. Radio 2 zakte naar 10,4. Radio 1 is weer gestegen en heeft nu een marktaandeel van 8,1 procent... en dat is 0,3 punten hoger dan bij de vorige meting. John de Mol heeft een brief gestuurd naar de producent van de film... van Gerard Joling en Gordon, zo staat te lezen in het AD... De Mol is bang dat de speelfilm van de twee te veel lijkt op Over de Vloer. Want het tv-format is Talpa en dus ook John de Mol de eigenaar. De producent van de film over Geer en Goor die reageert luchtig. John de Mol heeft er natuurlijk geen patent op dat Gordon en Joling grappig met elkaar omgaan. Dat zou wel erg ver gaan, zegt hij. Keert Katrien Keil nu wel of niet terug bij Omroep Max... waar ze met slaande ruzie wegging? Albert Verlinde meldde gisteravond bij RTL Boulevard dat ze terug zou keren. Later werd dat via andere media weer ontkend. Nou, lunch is erachter. Ze zal tot de zomer een aantal keren te zien zijn in Koffie Max... om te praten over de tv-kanon. Maar La Keil gaat geen programma presenteren bij de seniorenomroep. Katrien Keil is ook af en toe te zien als commentator bij WNL's Ochtendspits. Presentator van de Nederlandse variant van het Vlaamse programma ik U Kussen is bekend. Het is Art Royakkers. In ik U Kussen proberen drie cabaretiers op humoristische wijze een vrouw te verleiden. Dat klinkt in België dan ongeveer zo. Wim, hoe vertel je mij dat je meer voor mijn dochter voelt? Niet. Niet? Ik zou dat verzwijgen in achter uw rug <tog> mijn gangen <lacht> En als het uitkomt en het drama ontspint zich... dan, ja, dan ga ik ergens anders in gezien kapot maken. Dat was Wim Helse, Dus in de Belgische variant van de, dat programma Mag ik u kussen. Het productiebedrijf Sky High hier in Hilversum gaat de Nederlandse versie produceren. Vanaf half november zijn er negen afleveringen van dat programma te zien. Sir Alex Ferguson staat binnenkort wellicht voor het eerst in zes jaar weer journalisten van de BBC te worden. De manager van Manchester United gaat om de tafel met Mark Thompson, dat is de grote baas van de Britse publieke omroep. Ferguson weigert al zes jaar met de BBC te praten nadat de omroep een documentaire uitzond, waarin zijn zoon Jason in een kwaad daglicht werd gesteld. Jason Ferguson zou als zaakwaarnemer een dubieuze rol hebben gespeeld... in allerlei transfers van Manchester United. Misschien dat de club van Ferguson heeft aangedrongen op een gesprek. Want door de weigering van Ferguson om met de BBC te praten... is de Premier League gedwongen zijn club jaarlijks forse boetes op te leggen. Managers zijn namelijk verplicht om na de wedstrijden... verslaggevers van de publieke omroep te woord te staan. Pieter Broertjes, voormalig hoofdredacteur van de Volkskrant... en trouwens gewaardeerd lid van ons mediaforum... wordt dus de nieuwe burgemeester van Hilversum. Zojuist is hij gepresenteerd door de Vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. En Barend Smit, fractievoorzitter van D66 in Hilversum... is voorzitter van die Vertrouwenscommissie. Um, dag meneer Smit, goedemiddag. En goedemiddag. Um, waarom was de Vertrouwenscommissie en u dus ook zo enthousiast over Pieter Broertjes? Nou, omdat het wat ons betreft voor Hilversum, een beetje specifiek Hilversum als mediastad... ...toch wel uh, de beste burgemeester was. We hebben niet zo partijpolitiek gekeken. Maar we hebben natuurlijk toch uh, een belangrijke hoeveelheid uh, omroepbedrijven in Hilversum. Creatieve industrie. Maar we hebben ook uh, heel veel mondige mensen. En hij is natuurlijk vreselijk goed in uh, taalgebruik... in communicatie, in... Uh, hij heeft een relevant netwerk in Nederland. Ja, maar weet hij ook iets van de, bijvoorbeeld de rondweg van Hilversum... waar iedereen zich af en toe... Het <laughs> ja, hij, dat is aardig, daar weet hij wat van. Oh, daar weet ik ook wat van. Maar hij zal zich er voorlopig niet bij bemoeien... want <laughs> hij is nog geen burgemeester, hij staat op de voordracht. En nummer twee, hebben we ook nog een wethouderverkeer, hè? Ja, dat begrijp maar ik, Maar ja. om aandacht te vragen vanuit de landelijke kant voor de problemen... als er nog geld moet komen, daar is de man wel goed in. Ja, want ja, hij heeft natuurlijk... Hij heeft natuurlijk heel veel gedaan bij die Volkskrant, heeft hij ook een flinke reorganisatie doorgevoerd, maar ja, bestuurlijk is hij toch een onbeschreven blad volgens mij. Nou, ik denk dat hij bestuurlijk wel goed is. Je zou toch bestuurder moeten zijn van journalisten. Hè? Dat is ja. ook een moeilijk volkje. Eh, dus hij kan wel voorzitten, dat is natuurlijk van belang. Hij heeft inzicht in maatschappelijke problemen, dat speelt altijd. En dan zou je kunnen zeggen, hij is nooit burgemeester geweest. Nou, dat zijn natuurlijk een aantal rituelen. Die staan in een boekje. En als je daar interesse in hebt, heeft een journalist... dan heb je dat binnen veertien dagen onder de knie. Ja, was er in uw eigen partij geen goede kandidaat te vinden? Want we hadden hier in Hilversum een D66 burgemeester. Ja. Eh, broertjes wordt daar aan de PvdA toegeschreven, denk ik, hè? Ja, nou, ja, dat is gewoon zo. Ja. De andere kant van de medaille is dat we toch met die negen fractievoorzitters... van diverse partijen toch echt geprobeerd hebben de beste boven te laten drijven. En uh, nou, dat, dat bleek hij zo langzaam aan te zijn. Ook specifiek gelet op het profiel van Hilversum. Ja. Wat dat betreft waren er ook veel meer VVD'ers die solliciteerden. En dat is de tweede partij in Hilversum. Daar zijn we dus ook aan voorbij gegaan. Want we hebben echt niet partijpolitiek gekozen. En dat, ja. de, als voorzitter van de vertrouwenscommissie, moet ik weer zeggen... ben ik er wel blij mee. Ja. Nog, nog één ding dan, want, want dat is wat u roemt. Hè. Zijn, zijn, uh, ja, zijn sporen die hij in de media verdiend heeft. Toch uh, kan je zeggen, als je daar een beetje kritisch naar kijkt... Van, ja, dat is toch vooral op krantengebied geweest. Ik bedoel, wat weet hij nou van RTL, uh, RTL bijvoorbeeld... die je net ik, uh, voor tien jaar bij hebben getekend op nou een ja, media de mediapark. De, de techniek hoef je niet uh, te beheersen, denk ik. Dan wel dat je wel uh, goed moet uh, beseffen dat de uitstraling is van uh, die bedrijven wat de nieuwe technologieën teweeg uh, kunnen brengen. En dan kun je ze ook wel een plaats geven. En als je daar een uh, redenering bij hebt, dan, uh, dan, dan doe je in ieder geval mee in het forum om daarover te spreken. En hij wordt voortdurend gevraagd tegenwoordig overal, van radio en tv. Ja. Hij heeft daar een mening over, hij heeft een idee over de uh, innovatieve kant van uh, de mediabedrijven. En het is een gesprekspartner op dit gebied en dat vinden wij van belang. U bent er blij mee dat ze het horen. Ik feliciteer u met de nieuwe burgemeester. En, uh, we hebben hem vanmorgen natuurlijk even gebeld om hem te feliciteren. Ik zei het al, hij zit vaak in ons mediaforum. Hij heeft toegezegd dat hij dat ook straks als hij die ketting om heeft... gewoon blijft doen. Dus daar verheugen wij ons dan weer op. Nou, wacht u even, want we ja. hebben wel gezegd... dat die functies moet minder in het algemeen. Oh, als je, je, je nu bij u blijft, kan je nagaan. Kijk eens He? aan. Zeg, uh, succes en uh, veel plezier daarvan. Tot ba Smit is dat, uh, voorzitter van de mij. Had hij al een paar champagne op of niet? Ik weet het niet eigenlijk. Um, we gaan praten over RTL. Uh, dat bedrijf kennen we vooral van de, de vier tv-zenders en van Radio 538, laten we dat vooral niet vergeten, hoort er ook bij. Veel minder bekend onderdeel van het grote mediabedrijf is RTL Ventures. Daar worden allerlei projecten bedacht die niks met tv en radioprogramma's te maken hebben. En een van die projecten gaat vandaag van start, dat is de datingsite Pepper. De directeur van um, RTL Ventures is hier, Nicolas Eeklauw. Welkom. Welkom. Ja, uh, wat is eigenlijk het idee van die datingsite, Pepper? Ja, Pepper is een uh, heel innovatief nieuw datingplatform wat vandaag uh, live gaat... Maar waarin is dat anders dan, uh, dan uh, al die andere sites die we al kennen, waar al die mensen op zitten? Ja, we hebben die uh, afgelopen tijd uh, via een, een blog, 5datas.nl, uh, onderzoek gedaan met Nederlandse singles. En eigenlijk komen we tot de conclusie dat op de huidige dating sites nog onvoldoende mogelijkheden zijn voor singles zich, zich te presenteren. Dus we hebben heel goed nagedacht, geluisterd naar de singles en een nieuw concept bedacht, peppa.nl met een profielpagina die heel vernieuwend is... gebruikt maakt van social media... En ook de manier op hoe, hoe mensen kunnen communiceren is heel vernieuwend. Want we hebben, we hebben aandacht besteed aan dat vijf dates Dat waren inderdaad vijf mensen die uh, ja, eigenlijk op een blog bijhielden. Wat ze zo allemaal tegenkomen op al die sites en in die wereld ja. van het daten. Dat waren humoristische verhalen herinner ik me nog. We hebben hier echt gelachen met z'n allen. Um, en, maar wa waarin verschilt deze site dan precies? Want je zegt de profielen zijn anders bijvoorbeeld. Ja, het is niet alleen humoristisch. Maar echt uh, serieus. We hebben echt uh, maandenlang heel lange e-mails gekregen elke dag. Het verschilt omdat onze site die mogelijkheid biedt uh, zichzelf te presenteren. Op andere uh, dating sites zie je vaak één foto plus uh, vragen-antwoord. Op pepper.nl ga ik je die mogelijkheid uh, je favoriete boek te laten zien, je ja. favoriete CD te laten zien, je favoriete video te laten zien. Ik, ik, laten zien. Heel dus veel, veel mensen worden de, heel veel breder. Ja. Heel veel mensen geven op die sites gewenste antwoorden. Van nou, ik heb, ik heb heel veel humor. Maar ja, dat zegt natuurlijk niks. Want de, ja, een, de een houdt van uh, Theo Maas en de ander houdt van André van Duin. Ik klopt, maar dat. maar dat is juist. Als ik uh, van humor uh, hou, dat zou betekenen dat ik bijvoorbeeld van Paul de Leo... maar in mijn geval is het meer de Bitlibowski. Dus uh, als ik dan een klein filmpje laat zien van de Bitlibowski is toch, ik, belangrijk voor een, een date dat ik daarvan hou... en niet een van Paul De Leo ja. bijvoorbeeld. Nou, het is natuurlijk interessant om te weten... wat moet RTL nou met zo'n dating zijn? Wat, is, wat zit daar nou voor het bedrijf RTL uh, verder voor, voor voordeel aan? RTL heeft zich natuurlijk ontwikkeld... Uh, in de laatste tijd tot een heel groot uh, entertainment bedrijf En uh, RTL is eigenlijk een plek voor ondernemers. Uh, dat zijn ondernemers die eigenlijk in markten gaan... waar uh, heel veel innovatie is, waar groeien zit... Waar wij met nieuwe modellen eigenlijk uh, nieuwe inkomstenbronnen uh, zoeken. Maar jullie, jullie verdienen bijvoorbeeld als RTL aan zo'n site als, als dat Pepper. Ja, dat waar veel... komt dat uit, dat mensen die daar inschrijven? Ja, als, uh, als je in contact wil komen op een site... je mag uh, je profiel gratis aanmaken. Maar als jij... Uh, in contact komen met de mensen, moet je ja. daarvoor betalen. Ja, maar de eerste is... 5.000 leden zijn trouwens uh, gratis. Kijk aan, dat is even een mooi cadeautje dan. Um, en, en ik bedoel, het is dan puur een, een, een andere tak van RTL, want het wordt niks in, in, er wordt geen tv-programma omheen gemaakt, bijvoorbeeld. Uh, op dit moment focussen we op uh, peppa.nl als site. Ik wil niet uitsluiten dat wij wel in de toekomst ook kijken of we daar haakjes zijn met be bestaande programma's. Wij willen ook niet alleen uh, zelf dat zo initiatieven bouwen... maar ook kijken of we misschien interessante, innovatieve bedrijven kunnen overnemen... of partnerschaps uh, beginnen. En zijn daar al uh, wensenlijstjes voor, eigenlijk? Ah, een goed voorbeeld is SIS, dat wij uh, acht weken geleden begonnen zijn... een partnerschap met Vodafone, eigenlijk een heel innovatief nieuwe merk uh, in de markt gezet. volgens mij is wel goed afgedekt, eigenlijk, uh, bij SIS of niet? Ja, dat is goed afgetekend. Okay. Ja. Ja. Nou, ik ik, ik, ik hoor de term Vodafone, dan vraag je dat altijd even nu tegenwoordig. Nee, dat is ja. goed denken. Maar dat is, even, want dat is een beetje gericht op vrouwen, hè, begrijp ik? Is, uh, het richt zich aan de vrouwelijke doelgroep. Uh, we willen eigenlijk uh, telefonie toegankelijk maken. Er zijn heel veel nieuwe dingen rondom mobiele telefonie. Al die apps, nieuwe smartphones. En vrouwen zijn vrij kritisch. En wij uh, spelen op deze behoefte aan en maken uh, bijvoorbeeld uh, films die wij produceren... over de, de laatste apps die er zijn van RTL Productions geproduceerd. Dus alle deze nieuwe initiatieven die wij binnen RTL Ventures lanceren... is altijd een haartje met een bestaande uh, kennis ja. of talent van RTL. Maar, maar niet per se een tv-programma of, of een nee, radioprogramma? Nee, dat hoeft niet. Het nee. kan ook bijvoorbeeld een kennis zijn zoals bij SIS... het maken van films over de leukste apps die er zijn. Apps we love, noemen wij dat... Dat is ook een kennis van RTL die we hier echt gebruikt maken. Ja. Hoe, hoe is dat eigenlijk om, laten we zeggen, dat RTL Ventures, uh, waar, waar u dan de baas bent, om dat een beetje op de kaart te houden daar binnen dat bedrijf? Want ik kan me zo voorstellen dat, dat iedereen daar nou, vooral kijkt naar die tv-programma's en elke ochtend weer die kijkcijfers nakijkt. En dan, oh ja, we hebben ook nog RTL Ventures, Ja, je, zou nu, zou kijken Sis, nu kijken wij naar de abonnees ja, van ja. CIS. Nu kijken wij naar de leden van uh, Pepper.nl. Uh, natuurlijk was in het begin voor een aantal mensen wel even wennen. Maar in de tussentijd zien zij ook uh, wat voor leuke producten wij eigenlijk in de markt zetten. En hoe innovatief wij eigenlijk uh, hier um, in de markt gaan. Dus de, iedereen is nu heel enthousiast over, over deze nieuwe divisie. Ja. Ik, ik begrijp ook dat er, bezig, dat er nu een online reserveringssysteem uh, ja. in gang is gezet. Hoe werkt dat dan precies? Ja, couwers.nl. Uh, ja, iedereen kan nu al uh, vluchten boeken online huurauto's. Maar in de toekomst verwachten wij ook, en dat zie je ook al in, uh, in het buitenland, dat ook restaurants online kunnen reserveerd worden. 20, 20, 24 uur per dag. En uh, dat is eigenlijk uh, heel veel gemaakt voor de consument, maar ook voor de restaurateur. Mm -hmm. Daar is het couverts voor. Ook met twee heel jonge ondernemers uh, vorig jaar begonnen. Het product verder ontwikkeld en... Uh, ja, op dit moment eigenlijk het meest flexibele product in de markt. Ja, nee, ik, want ik hoor, dat is, ja, dat is misschien mijn beroepsdeformatie. Ik, bedoel, ik, ik, ik, ik werk ook al jaren in de media. Ik zit de hele tijd te denken, ook in programma's. Ik bedoel, jullie maken kookprogramma's Dus het zou heel makkelijk zijn om daar dan allerlei links tussen te leggen. Maar dat is dan niet de bedoeling, begrijp ik. Uh, wij zitten al in programma's in topchef bijvoorbeeld. Ja. Het is ProWares. Uh, maar het is niet alleen in programma's, maar ook de kennis die we hebben in de horeca. We zijn natuurlijk gewend om uh, de afgelopen tijd met programma's zoals Top Chefs... een heel groot netwerk op te bouwen in de horeca. En daarvan maken we natuurlijk gebruik. Um, ik, ik begrijp dat er allerlei nieuwe plannen zijn. Uh, je weet dat je daar gewoon over kan praten hier, hè? zonder dat iemand dat uh, hoort. Uh, ja, dat weet ik. Ja, wat, wat, wat, bijvoorbeeld, wat zit er nog in de pijplijn dan? Ja, we zijn natuurlijk net begonnen met drie nieuwe ventures. En dat is natuurlijk elke dag weer een nieuwe uitdaging Maar heel erg leuk. Dus dat um, is dat reserveringssysteem, dat is die Cis datingsite. CIS en Peppa.nl uh, vandaag. Is, ja. uh, maar natuurlijk zijn we ook bezig om uh, naar nieuwe dingen te kijken... Uh, als we daar verder zijn, dan kom ik graag nog een keer terug en uh, ga je die nieuwe initiatieven voorstellen. En, en is het ook, want dit is natuurlijk een beetje de, de nieuwe wereld, waar ook vooral veel jongeren actief zijn. Hè? Um, uh, is, of, of is het ook juist een manier misschien om juist wat, wat oudere doelgroepen te bedienen die nu niet. Per direct in de, in de doelgroep van, van de RTL-zenders zitten? Um, afhankelijk van welk product. We hebben bij Pepper een doelgroep van 25, plus, dus uh, iedereen kan op Pepper daten en uh, afspreken. En uh, CIS richt zich op een iets jongere doelgroep, 25 voor 35. Dat betekent niet, dus wij kijken voor elke wens eigenlijk wat is eigenlijk de, de beste doelgroep voor, voor deze initiatief. Ja, als we dus uh, op een van die sites terechtkomen, dan weten we dat dat bij RTL hoort. En, en dat daar dus een, heel, uh, ja, een hele tak binnen dat bedrijf achter zit. RTL Ventures geheten. Uh, en de uh, directeur daarvan die was hier, Nicolas Eeklauw. Dank voor het uh, uitleggen van het verhaal over RTL Ventures. Zometeen het uh, mediaforum. Dat doen we met uh, Elzebiek Haviga. En we doen dat ook met uh, Luc Koelman. En uh, we gaan het hebben onder meer over die, uh, die bijzondere scoop van een vandaag gisteren het afluisteren dus van die voicemails. Vandaar die vraag ook net over Vodafone. Uh, dat zometeen. Het is nu uh, bijna half één. Hier is Jan van der Putten: Radio 1, het NOS Journaal. Ronald Seurensen van Leefbaar Rotterdam is kandidaat voor de Eerste Kamer namens de PVV. Hij staat vijfde op de lijst. Aanvoerder is Machiel de Graaf en verder staan er geen bekenden op die PVV-lijst. De Algemene Rekenkamer vindt de gang van zaken rond het gevechtsvliegtuig JSF een risico. Veel dingen zijn niet duidelijk of de JSF wel de vervanger wordt van de F-16, hoeveel de vervanging mag kosten en hoeveel toestellen moeten worden gekocht, waarschuwt de Rekenkamer. Dankzij een vliegtuig van de Nederlandse kustwacht zijn gisteren 52 Tunesische vluchtelingen van een schip gered. Het Nederlandse toestel doet vanuit Italië mee aan de Europese grensbewaking. Het bootje was in de problemen gekomen toen het op weg was van Tunesië naar het Italiaanse eiland Lampedusa. En de internationale wielerunie UCI gaat in beroep tegen de vrijspraak van Alberto Contador, de Spaanse renner testte vorig jaar tijdens de ronde van Frankrijk positief op het verboden middel clenbuterol. Hij werd geschorst. de Spaanse wielerbond sprak hem vrij en tegen die beslissing gaat de UCI nu weer in beroep. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van weer Online. Het is echt heerlijk om buiten te zijn, want er staat weinig wind, de zon schijnt en de temperatuur ligt nu al rond een graad of 13. Alleen op de Wadden en langs de Waddenkust komt bewolking voor en daar is het een graad of 9. En vanmiddag blijft het noorden gevoelig voor bewolking vanaf zee, maar in de rest van het land schijnt de zon volop. En dan wordt het uiteindelijk 12 tot 14 graden aan zee en 17 in het zuidoosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het noorden last houden van wolkenvelden. In de rest van het land is het vrij helder. Er ontstaan opnieuw een paar misbanken en het koelt af naar een graad of drie. Morgen, vrijdag, wordt de zon in het hele land afgewisseld door wolkenvelden. Vanuit Scandinavië zakt koude lucht naar het zuiden. Dat zullen we vooral in het weekend merken. Dan wordt het overdag maar 7 tot 10 graden en s'nachts gaat het weer licht vriezen. Op zaterdag is het daarnaast ook bewolkt met kans op een bui. Maar zondag is het weer volop zonnig. En na het weekend lijkt het ook weer wat warmer te worden. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met uh, Elsemiek miek Haviga, presentatrice, communicatieadviseur. Welkom. En uh, Metro-columnist en blogger Luc Koelman is er ook. Uh, welkom. Um, we hebben het net even gehad met de voorzitter van de, van de commissie daar in Hilversum uh, over de nieuwe burgemeester, de oud-hoofdredacteur van de Volksland, Pieter Broertjes wordt dat. Um, ja, wat vind je daarvan, Elsemiek? miek Wo Woon je eigenlijk in Hilversum? vroeger? Nee, ik woon daar... Er... Naast, maar vlakbij. Dus Jullie hebben een andere burgemeester? Jullie hebben een andere burgemeester. Ja, ik vind het echt uh, verrassend. Zeer verrassend. Um, uh, misschien verfrissend, maar... ik kan me toch voorstellen dat je iemand zou nemen... met een iets bredere politieke ervaring. Luc? Ja, ze zeggen altijd dat de Volkskrant de PvdA-bode is... En ik krijg toch heel erg het gevoel dat, nu, Kort, uh, he? dat nu de hoofdredacteur... van de PvdA-bode wordt beloond voor 15 jaar uh, trouwe dienst. Dat voor het geven van uh, PvdA-nieuws. Ja. Hij, hij, hij is net een jaartje lid van de Partij van de Arbeid, volgens mij. En er wordt geen burgemeester van Appingedam-Noord... of een van de klein gehucht. Nee, pad, meteen... Uh, Sim. Ja. Ik kan het niet los van elkaar. Ja, ik heb net die voorzitter van die vertrouwenscommissie gehoord. Ja. Trouwens iemand van D66. Ja. Die zei, we hebben juist helemaal niet politiek gekeken. We hebben gewoon gekeken naar de beste kandidaat die ons als mediastad het beste kan vertegenwoordigen. Ja, maar wat heeft er nou een media? Kom op. Ik kan me voorstellen dat het goed is dat Jan de Jong goede contact heeft in Den Haag. Of nog wat mensen van de NOS. Nou, Broertjes ook wel hoor. Denk ik. Nee, nee maar, maar ik bedoel, wat, wat moet je als burgemeester van Hilversum? Het is belangrijk dat, dat, de, dat hier, dit gebouw, deze mensen goede contacten hebben. Maar daar gaat de burgemeester Meester, zich toch niet mee bemoeien? Kun je niet zeggen dat Hilversum een krantenstad is? Nee, ik wil, nee. is? Daar houdt het al op voor, vind ik hoor. Maar wel een mediastad. Volgens mij staat het zelfs op die, op die bordjes. Uh, als je ja, heel maar wat gaat de burgemeester? Het. Wat heeft de burgemeester in het verleden gedaan met mediastad uh, Hilversum? Niks. Ah, ja, tot. kijk, bijvoorbeeld, wat nu een, een, een kwestie is, en dat is nu, uh, ik geloof gisteren, is dat de contract getekend dat RTL weer tien jaar hier op het Mediapark blijft. Maar er waren verhalen dat die misschien wel naar Amsterdam zouden gaan, en die verhalen gaan er wel meer. Dus ik kan me voorstellen dat zo'n burgemeester, of tenminste, zo'n gemeente daar voorwaarden scheppend. Uh, in, uh, in te werk gaat, toch? Terwijl je het vertelt, begin je al te lachen. Ja, nee. Ja, ik ben heel er... geloofwaardig Mijn rol is hier... mee Mijn rol is hier af en toe naïef zijn. En de advocaat <laughs> van de duivel spelen. Een nou beetje volgende... naïef zou ik zeggen. Ja, wat is nou de volgende stap? Dat Jan Tromp de wethouder rekening wordt van, uh, van Hildersum. Ja, ik vind het, ik vind ja, het heel raar. misschien wel een idee. Want het programma is binnenkort klaar. En dan, uh, ja. dan kunnen ze gewoon samen weer, uh, kunnen samen weer, leuke weer mooie dingen doen. doen. Dat moet je ze nageven. Ze hebben mooie dingen ja. gedaan bij de Volkskrant. Het gaat helemaal niet over, over de persoon als, als, als hoofdredacteur. Maar ik zou toch ook trouwens ontzettend gefrustreerd zijn. Ik Ben jaren lid van de Partij van de Arbeid. Doe je allerlei banen en doe je ja. goede dingen. En dan komt iemand die net een jaartje lid is. En die gaat dan heel voor zijn besturen. Ja, ik weet niet. Ik vind nou. het een vreemde gang. Ja, goed. Ik, ik moet toch zeggen. Nogmaals, dan neem ik het maar even weer op. Voor die, <lacht> ik, ik praat hier. Nee, laat ik het zo zeggen. De ik commissie? neem die, die, die, die commissieman na. Er zitten na negen partijen. Die waren unaniem over deze kandidaat. En, en nou, dat, dat is toch zeg, wel... Misschien wel heel veel over de rest van de kandidaten. En dat is wel treurig nieuws, misschien. Nou, het is wel heel vervelend dat dit soort benoemingen... eigenlijk gewoon achter gesloten deuren plaatsvinden. En voor mij is het weer, ik denk ook voor heel veel Nederlanders... is het gewoon weer een bevestiging van de PvdA's, regentenpartij... en achterkamertjespolitiek. Ik vind het, ja, op mij komt het heel negatief over. Even, even vanuit het uh, oogpunt van broertjes zelf. Uh, uh, ja, ik denk dat hij ook nog wel andere banen had kunnen krijgen. Want, snap jij dat hij burgemeester wordt en, en zich in die wereld gaat ja. sporten? Nou, hij is ik denk ik dan een klein jaar weg bij de Volkskrant. En toen zei hij al van... ik zou best wel iets in de politiek willen doen, misschien ja. in de PvdA. Dus hop, dat is meteen dan uh, vol volgehonoreerd. Uh, ja, er zal blijkbaar zijn, uh, zijn interesse liggen. Ja. Ik, nou ja, op ik... zich is dat prima. Misschien is het wel heel verfrissend. Iemand van buiten de politiek die hierin gaat zitten... ik hoop dat hij goed kan besturen, dat is toch het belangrijkste wat hij moet doen. En lintjes doorknippen en dat soort zaken. Nou, misschien doet hij dat heel goed. Ja, nou, dat kan iedereen wel natuurlijk. Nou, <lacht> ik weet niet. Laten we het hebben over de, de scoop van Eén Vandaag gisteren. Want dat was toch een mooi verhaal. Uh, uh, we hadden een, uh, een, uh, een primeur over de voicemails van bewindslieden die af te luisteren zijn... Um, Luc, heb jij meteen je code veranderd? Uh, dat had ik al meteen uh, vanaf het begin gedaan. Nou, het probleem is gewoon, kijk, iedereen wijst dan met een vingertje naar Vodafone. Hè, van, oh, jullie hadden een lek, maar ze hebben helemaal geen lek. Het lek, dat is die politicus zelf, die gewoon te belabberd is... om even de gebruiksaanwijzing van zijn, uh, van zijn gsm uh, door te lezen. En te zien van, oh, ik moet even die pincode, die standaard staat op... 333. Uh, 333. Even ja. veranderen in uh, iets anders, mijn geboortejaar of wat dan ook. En dat doen ze niet. En dat laat maar weer zien hoe laks politici zijn met de digitale zaken. En dan denk ik van ja. Dan vind ik het ook niet raar dat die hele overchipkaart geflipt is. Want als het digitaal wordt, dan weet de politie het niet meer. Nee, nee. Ja, ik, ik vind het wel verontrustend eigenlijk hoor. Dat politici zo met, met, uh, met hun eigen persoonsgegevens omgaan. Weet want je wat het zo punt is, we hebben ook de oude adviseurs allemaal. Je moet gewoon. Hebben we het gelezen dat Jochie van Tien die allemaal appjes ja, maakt ja, ja. voor uh, de, de iPhones en zo. Mm -hmm. Dat soort adviseurs moeten ze hebben als het gaat om uh, digitale dingen. Maar we hebben allemaal mensen van, van 50 plus. Ja, ze moeten gewoon die hackers inhuren, inderdaad, voor dit soort zaken. Ja, dit was vrij ja, simpel. Dit, dit ja. Eén vandaag uh, kwam er groot mee terecht. Is ja, groot is terecht. ja, ik vind het een mooi verhaal. En uh, ik zou het ook hebben gedaan. En, en ik vind ook de manier waarop ze het hebben gedaan wel, um, wel, wel juist. Weet je, ze, ze hebben ook aangegeven, we gaan het naar buiten brengen. En dan op een gegeven moment komt natuurlijk nu het punt van... ja, tot hoever is privacy en wat mag je dan wel en wat mag je niet. Maar ze hebben dit volgens mij vrij netjes gedaan. En dat, dat überhaupt de maatschappij zijn voordeel mee kan doen. Want ik kan je op een briefje geven dat er nog heel veel... Uh, mensen, die <laughs> jij, <laughs> ja, jij. Ook als u meekijkt, <laughs> ja. dat niet goed ja. hebben gedaan. Maar ja, wat ze ook hadden kunnen doen, die journalisten... dat is gewoon die scoop uh, onder de pet houden... Ja. en het een keer als Al. wapen gebruiken... wanneer er iets heel belangrijks aan de hand is. Al die maar dan ben, je, ik, maar dan ben je denk ik strafbaar. Nou, het ligt eraan wat je, wat je onthult. Hè? Als het iets heel belangwekkends is... ik denk Albertus Tegenman, die had het... Uh, die had heel anders gebruik van gemaakt volgens mij. Denk jij? Die had het niet gemeld daar? Ik denk het niet. Peter Vries. Nou ja, het is dan de afweging die je maakt. Of je houdt het achter de hand en misschien kun je het dan nooit gebruiken. Of je brengt het meteen naar scoop. Ik wou zeggen, dan kan je het in één keer gebruiken en dan ben je ook gelijk helemaal klaar. Ja, precies. Nou, we hadden gisteren een klein scoopje. Maar goed, vandaag is dat weer. Maar begrijp ik, Luc, man Dat als jij dit boven water had gekregen, dat jij dan dat niet had gemeld en toch stiekem die gesprek afgeluisterd met al die dingen die er. Ja, dat ook eerst hebben gedacht: van hé, wat kan ik doen met dit wapen? En als het iets is wat, wat, uh, wat ja, legitiem is, om het zo maar te zeggen, dan zou ik dat gedaan hebben. Ja, nou dan dus... hebben ze eigenlijk een wapen in handen en dan zeggen ze: yo, ik heb hier een wapen in handen. Hier hebben jullie terug. Goed, ja, het is... ik weet het niet hoor, als je onderzoeksjournalist bent. Maar goed. Ja. ja, ik denk dat de onderzoeksjournalisten er waren. Die gaan dit natuurlijk gebruiken. Maar is het nou vergelijkbaar met Wikileaks eigenlijk? Nee, Wikileaks is gewoon één persoon geweest. Die heeft uh, zo'n Amerikaanse jonge soldaat. Die heeft gewoon op een USB-stickje allerlei documenten gezet die. Uh, inzichtelijk waren voor meer dan volgens mij 3 miljoen Amerikanen. Ja. En Wikileaks doet niks meer dan al die gegevens gewoon ja, Oké, okay, dus, dus dat is toch nog een beetje een andere Zou jij het ja. hebben achtergehouden als Mieke dat je voordeel mee hebben gedaan, zoals hij zegt? Zoals hij het zegt? Uh, nee, maar ik ken het toch een verleiding. beetje. Ik ben zo ontzettend keurig opgevoed, joh. Oh, ja. Dat durf ik helemaal niet. Dat, uh, dus ik, ik wil best scherp... Goeie advocaat, scherp onder, er is niks aan Goeie advocaat, ik wil best scherpe mensen ondervragen en, en, en dingen analyseren. Maar ik geloof dat ik dat... Nee, ik geloof dat ik het niet zou doen. Ik zou, maar ik vind het dus wel mooi dat het gebeurt. Ik vind het een mooie scoop en ik denk ook dat het, wat ik zeg, dat het nuttig is dat je het op die manier naar buiten brengt. Even naar jouw rol als communicatieadviseur. Wat, wat, wat de, de, de, Luc zegt het terecht. Het is eigenlijk de schuld van de gebruikers zelf. Ja. Kun je dan alleen maar zeggen, ja, stom? Ja, volgens mij moet je dat doen. Dus heel overzijden. simpel, want uh, meer dan dat is het ook niet. En uh, ik zou maar, ja, daar ook een beetje, um, ja, ik zou er toch ook maar een beetje over, over na gaan denken en het ook gewoon communiceren over dat we daar toch eens op een andere manier naar moeten gaan kijken. Met z'n allen, al die, uh, weet je, al die ja. wat oudere generatie mensen. Er zitten in het net nogal wat, dus ik kan die voorstellen. <laughs> ja, ja, ja. ja, ik denk echt niet dat opstel te weten hoe dat nou allemaal precies werkt. Ik kan nee, net gewoon geen bedienen, ik. kan geen muis van de aap staat Nee, dat, uh... nee. Over gsm'tjes gesproken. Vandaag staan uh, een paar goudse jongeren voor de rechter vanwege een fietsendiefstal. Die is gefilmd en op internet uh, terecht is gekomen. Ook andere media hebben die beelden intussen geplaatst of uh, foto's van het incident getoond. Uh, Volkshand heeft het vandaag bijvoorbeeld gedaan. Uh, Luc, uh, los van uh, dat het voor dat meisje natuurlijk heel vervelend is dat hij uh, van de fiets is getrokken. Uh, het is behoorlijk veel aandacht voor een fietsendiefstal. Ja, dat klopt. Nou, volgens mij geen stijl is ermee begonnen. En die hebben altijd dit soort uh, scoops, zal ik maar zeggen. Maar... Wat je wel ziet, dat is dat dit nieuws is... wat, wat heel dicht bij de belevingswereld bij de, bij de van de burger ligt. Want geen stijl, ik heb het opgezocht. Ze hadden 885 reacties, alleen op dat nieuwsbericht. Normaal hebben ze er 150, 200. Echt heel veel boze reacties van... mijn bloed gaat koken als ik dit zie. Dus het is nieuws wat heel erg pakt. Dus ja, de kans is best groot volgens mij... dat andere nieuwsmedia ook veel vaker... met dit soort uh, ja, hele kleine menselijk leed uh, gaat komen. En of het positief is, ja, ik denk... Als de telegraaf zoiets op de voorpagina brengt... dan zou ik het echt absurd vinden. Dat geen stijlen doet, ja. Hoor Goed, dat, dat hoort erbij, hè? dat is een DNA, zal ik maar zeggen. Maar, als ja, als echt... ik, maar hij zegt dus eigenlijk van... Uh, je ziet een verschuiving, hè? Dat, dat, dat geen stijl hier in feite een soort trend zet. Die pikken dit soort kleine dingen eruit... als voorbeeld van, kijk eens wat ervoor de zaken allemaal aan de hand zijn in de maatschappij? Nou ja, kijk, het is wel grappig om een beetje terug te trekken... naar het, het, het, het, het, het, het, het, het editioneel wat ik uh, gemaakt heb voor RTL. Toen we daarmee begonnen, had je natuurlijk eigenlijk het nieuws... en je had Hart van Nederland. Nou, Hart van Nederland ging inderdaad over de poes en over het uh, ding op straat. Wat wij toen hebben gedaan, is het grotere nieuws dichter naar de mensen brengen. En nu, zo langzamerhand, uh, zeven jaar later, uh, uh, uh, er gebeurt er natuurlijk veel meer. Maar dat is natuurlijk dus uiteindelijk wel waar het over gaat. Dit is wat mensen aangaat in plaats van het nieuws over de hoofden van iedereen in heen met alleen maar deskundigen. Wat betekent het, wat er gebeurt voor mij persoonlijk in de maatschappij? Dat is wat er hier gebeurt. En ik vind dat een hele goede ontwikkeling in de journalistiek. Daar zijn we he, daar is de journalistiek mm. ook voor, om dat dichtbij te brengen en te kijken, oké, okay, wat, wat heeft dat nou voor betekenis? Dus ik ben blij met deze ontwikkeling. En eh, nee, dat hoeft natuurlijk niet op de voortpagina van de telegraaf, maar er zijn inmiddels zoveel nieuwsbronnen. We hebben het al over van alles wat wat met internet, met, eh, met de telefoontjes, noem het maar op. Ik denk dat het heel goed is dat, dat we zo ook naar nieuws kijken. Nou, Luc, ik, Luc, je ja. zit op, met dit soort kwesties ook altijd met privacy dingen. En, en bijvoorbeeld zijn die jongens die dat nu gedaan hebben... die hebben er nu overal gestaan op, op uh, geen stijl ja. en zo. Zijn die al niet genoeg gestraft? Zou ik dan als advocaat zeg maar dan wel inbrengen van die jongens? Dat zou ik ook inbrengen als ik uh, de advocaat was. Maar volgens mij hebben ze het zelfs, zelf op internet gezet. Ja, dat zo vind dom, ik zo mooi. Uh, die zijn ze, lekker zo naïef en dom. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar ik vind dat ze... Uh, um, dat bedoel, het is niet genoeg gestraft... Want het is heel goed om je te realiseren... Dat je, dat je A, dat niet doet... maar B, dat je dat dus ook niet op internet zet. En ik denk dat daar heel preventieve werking van uit zou gaan... als daar wel een goede straf over komt. Ja, Maar wat je denk ook ziet met dit soort nieuws... Uh, heel veel websites, die hebben zo'n top drie... Hè, van de meest gelezen artikelen. En de afgelopen dagen was dat continu... Uh, volgens mij Knoet, die was dood, ja. het, het IJsbeertje. Ja. Nou, dat willen de mensen lezen. En, en dit soort klein leeds willen de leeds, mensen ook, ja. uh, ook ja. lezen. En dat vinden ze in ieder geval belangrijker dan Libië. Ja, ik kan er ook niet doen. Ja, maar dit gedaan, is maar dichtbij, dat is, weet je? Ja, wat dichtbij is, dat, dat dat vinden de mensen belangrijk om en, te zien. En lezen. een wijze les is misschien, als je zoiets overkomt... onmiddellijk uh, filmen en, en, en het op die site zetten... want dan is het, dan is het gebeurd. En ja, dan... Dat is het enige gevaar. Als, als, als van die grappenmakers denken... ha, mooi, want dan heb ik heel veel hits... en dan komen mensen naar... Hij, zien mij en dit en dat. <laughs> dan is het een ja, tegengesteld ja, ja. effect natuurlijk. Dat is een beetje het gevaar. Ja. Ja. Goed, uh, ik wil jullie bedanken voor de bijdrage aan dit uh, mediaforum. Elze Miek Haviga en uh, Luc Koelman. We gaan zometeen de Nationale Nieuwsquiz spelen. Dat doen we met Isabel de Haan uit Almere. Hoogste score tot nu toe is uh, 40. Hè? En we draaien nu een uh, liedje van de Radio 1 CD van deze week. Marike Jager is dat. Uh, het album komt er nog aan. Maar het gaat al in uh, pre première, heet dat dan. Hè? Um, hier op deze zender. Uh, het album heet Here Comes the Night. Daarvan nu Listen to Your Baby. talk, you'd look the other way. It hurt me in the stomach. Take some time to hesitate. I'm never gonna be your choice. Eyes for the for the winter, save some roses for the sleep we need, just like your mama told you. Oh, zo heet het liedje Listen to your baby van dat nieuwe album dus van Marieke Jager, singer-songwriter. Het album heet Here Comes the Night, komt volgende maand uit. En deze hele week al te horen op Radio 1. Isabel de Haan is hier, 45 jaar, uit Almere en gaat meedoen aan een nationale nieuwsquiz. Welkom. Heeft een eigen restaurant? Samen met mijn broers en familie. Wat voor restaurant is dat? Een uh, Hollands restaurant in uh, Amsterdam. En, en wat, een Hollands restaurant, wat betekent dat? Mm, we doen uh, erwtensoep, boerenkool, ah, ja. uh, stampotten. stamppot met een uh, lekker haring. Gehakbal. Ja, zeker goed. weten, met worst en spek. En, uh, erg populair. Ja, ja. ja stampotten is altijd goed natuurlijk. Ja. En in de zomer dan? Wat doe je dan? Uh, nog steeds. Geen boerkool dan natuurlijk. Maar de rest gaat nog steeds. ja, We doen natuurlijk ook een beetje een nieuwe Nederlandse keuken erbij. Dan ga je met een spitskoolstampot werken of dat soort dingen. Maar ja, een groot bedrijf. En erg leuk om te doen met elkaar. Een zuurkoolstampotje kan natuurlijk altijd in de zomer. ja hoor. Wat leuk. En die zo maak je ook allemaal zelf? Ja, wordt allemaal zelf gemaakt. Een hele goede slager. Die moet je ook hebben natuurlijk. Goede kwaliteitproducten hebben. Dat is heel belangrijk. Wat leuk. Een Hollands restaurant. Daar kom je ook niet vaak mee tegen. Toch? Dat je dat ja, nee, we doen het al 34 jaar. Dus, ja. uh... Wat leuk. Um, nou, we gaan kijken um, of er nog wat geld te verdienen valt deze week. 300 euro ligt er aan het eind van de streep als je de nieuws kennen van deze week wordt. Um, moet je in ieder geval meer scoren dan die 40 punten die er nu staan. We beginnen eerst met het bepalen van de nieuwsfactor. De geallieerden melden opnieuw succes in Libië. De luchtmacht van Gaddafi is volgens de Britten vernietigd. Their air force no longer exists. Force. De nationale news 6 Zes F-16 zijn mijnjager in het tankvliegtuig. Ze kunnen vertrekken. Ik vind dan ook dat zo'n missie Nederlandse steun verdient... ...en zeker ook steun van de partijen van de fractie. Te walgelijk voor woorden. In ruil voor de steun wil de PvdA... ...dat het kabinet meer gaat doen aan ontwikkelingssamenwerking in Noord-Afrika. Te walgelijk voor woorden. Ja, een ruime meerderheid in de Tweede Kamer ging gisteravond akkoord... met een Nederlandse bijdrage aan een eventuele NAVO-missie in Libië. PvdA en D66 dienden ook een motie in. Daarin wordt voorgesteld om landen in Noord-Afrika weer ontwikkelingshulp te geven. Hier is vraag 1. Volgens een PVV-kamerlid bedreven PvdA en D66 daarmee koehandel... over zoiets belangrijks als een militaire missie. PVV'er noemde dat, u hoorde het eigenlijk al even net, te walgelijk voor woorden. Wie is hij? Eero Brinkman. En dat is goed. De motie van de PVV tegen de missie in Libië... haalde geen meerderheid. De PVV is niet voor. Vraag 2. Een van de partijen die voor deelname in Libië stemde... wilde liever nog verder gaan... door ook mee te doen aan het afdwingen van het huidige vliegverbod. De partij had al een motie klaar liggen... maar bracht die uiteindelijk niet in stemming. Welke partij is dat? De VVD? Nee, het was de ChristenUnie. Oh, ja. De partij hield de motie uh, aan... omdat het kabinet aangaf dat er mogelijk op korte termijn... overeenstemming in de NAVO is over dat vliegverbod... en dan... Gaan ze dus ook op dat punt meedoen? Vraag 3. Beslissingen over missies gaan in Nederland nooit zonder slag of stoot. Over eventuele verlenging van de missie in Oeruzkan viel zelfs het kabinet Balken en de vier. Vooral PvdA en CDA vertrouwden elkaar niet. Maar de verantwoordelijke minister van Defensie hoorde juist niet tot die partijen. Wie was hij? Mijndert. O, oh, van de ChristenUnie. O, oh. wat is de achternaam? Want dat, dat tellen we altijd mee van de week nog gehoord? Nee, ik weet het echt niet. Sorry. Uh... Is... Middelkoop. Nou, ik wou het <laughs> ja. net gaan zeggen, maar die tellen we natuurlijk mee, want uh, ik had er nog, ge... nog... nog niet eens de eerste letter <laughs> genoemd. Dat is het is Eimert van Middelkoop, ja. inderdaad, ja. van de ChristenUnie. Ja. We gaan naar vraag vier, de vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? In principe wist ik wel wat ik zei, maar ja, uiteindelijk is het dus, uh, ja, door de KNVB en ja, door andere mensen wat minder opgevangen. En uh, ja, daar moet ik nu voor, uh, voor boeten. Uh, immers van ADO. Is goed, Lex Immers, een voetballer die uh, beter kan voetballen dan dat hij zingt, zullen we maar zeggen. Okay. Vraag 5. Een Joodse organisatie is minder mild en wil Immers voor de rechter slepen. De enige manier waarop hij dat kan voorkomen is volgens de organisatie doneren van geld... aan drie Joodse kinderen in Israël, waarvan de ouders zijn omgebracht. Hoe heet die club die dat heeft voorgesteld? Oh, ik heb het bericht wel gelezen vanmorgen, maar... Um... Nee, dat komt er niet en dat is het Federatief Joods Nederland, FJN. Het geld van immers zou dan moeten gaan naar de familie Vogel. Vijf leden van het Joodse gezin werden in hun slaap overvallen... door een Palestijn die het huis was binnengedrongen. Um, we gaan naar de laatste vraag. Maximaal vier punten te verdienen. We zoeken dus een onderwerp, aanwijzingen dus over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is, wat bedoelen wij hier? En het gaat dus om één term, dus één woord. Um, daar komen de aanwijzingen. Vier. Ik ben de meest gefotografeerde plaats ter wereld. 3. Bij mij vind je geen aanrecht ja? of afzuigkap. Dat is niet goed. Oh. Nee. Het is, uh, ik zal, de andere was geweest, het land van dichters en denkers is dit jaar mijn thema. Ah. In Lisse werd ik gisteren door de Duitse presidentsvrouw oh. Bettina Wolf geopend. Als ik nou weer die tweede had afgewacht, dan had ik ja. het wel geweten. Ik had het net gelezen. Ja, De ja. Keukenhof hè, is het. Ja. Uh, score is drie in de factor. Ah. Uh, dus daarmee spelen we zometeen deel twee van de quiz.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 Als je veroordeeld bent voor een zwaar misdrijf en toch weer in de fout gaat... dan moet je zwaar gestraft worden. Minister Opstelter van Justitie en Veiligheid wil daarom een minimumstraf in de wet opleggen. Uh, ook de rechter moet zich daar dan aan houden. Dus u mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens met die stelling. Het is een goed idee dat minimumstraffen wettelijk worden vastgelegd. Als u uw mening wil geven, kan dat via de sms. 7070, dat kost wel 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800-1101, dus 0800-1101. Stem op onze website is een mogelijkheid www.stand.nl en twitteren naar hetstand.nl. We zijn terug bij deel 2 van de Nationale Nieuwsquiz met Isabel De Haan uit Almere. Factor 3, um, dat betekent in ieder geval 14 vragen goed om in de buurt van die 40 te komen. Oh. Dat kan wel hoor, dat kan wel. Okay. Beter is nog meer, um, want dan ga je eroverheen. overheen. Ja. Um, maar eerst maar eens kijken hoe we nu komen. Dat betekent 90 seconden de tijd, veel vragen. Probeer ik zo luid en duidelijk mogelijk te stellen. Als je een antwoord niet weet, onmiddellijk pasroepen stellen we snel de volgende vraag. Dan komt die. De Nationale Nieuwsquiz. Wie was in 2010 de bestverdienende voetballer ter wereld? Merci. Dat is goed. Het afscheidsconcert van welke Britse danceband is live te zien in een aantal Nederlandse bioscopen? Prodigy? Nee, Fateless is het. Voor de periode van 2012 tot 2015 heeft de NOS de rechten van welk sportevenement gekocht? Champions uh, uh, League? Het is de Tour de France. Wat is de naam van de minister die de deelgemeente in Amsterdam en Rotterdam wil opheffen? Passen. Donner is dat. Ja. Nederlands elftal moet het vrijdag tegen welk land nu ook zonder Mark van Bommel stellen? Hongarije. Dat is goed. Larry Fortensky en John Warner zijn de twee laatstlevende levende echtgenoten van welke overleden filmlegende? Elisabeth Taylor. Dat is goed. Als het aan KWF-kankerbestrijding en Stivoro ligt, gaat een pakje sigaretten hoeveel euro kosten? 10 euro. Dat is goed. Welke stad heeft gisteren een groot deel van de middag zonder stroom gezeten? Den Haag? Nee, het was Rotterdam. BP en Shell zijn gestopt met de bevoorrading van welk merk benzinestations? stations? Total. Tamoil. Hoe heet de Belgische tennister die vanwege de nucleaire dreiging de toernooien van Tokio en Peking meidt? Kluisters. Dat is goed. Uit welke film komt volgens een verkiezing de beste quote aller tijden? Gone with the Wind. Dat is goed. Een melding over een verdacht pakketje heeft gisteren gezorgd voor ontruiming van welk Frans gebouw? Eiffeltoren. Daar is hij. Volgens een enquête zien de Britten liever wie op de troon dan prins William? Charles. Dat is goed. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il heeft een half miljoen dollar overgemaakt naar welk land? Libië. Nee, naar Japan. Het hoge beroep in de zaak tegen welke SBS-journalist is uitgesteld. Stegeman. Alberto oh, Stegeman, die tellen we ook nog mee, want uh, het was een beetje ver weg. Maar kwam... Oh, ik zat niet <laughs> ja. in de kamer. Uh, hoeveel denk je? Moesten er 14 zijn? 9? Dat nou, zijn er inderdaad precies 9. Oh. Eh. Ja, je hebt het een beetje in het begin laten zitten. Ja. Moeten we vaststellen. Ja, 3x9 is uh, Is op zich helemaal niet verkeerd, maar ja, nee, niet, niet nou. genoeg voor de eindoverwinning. <laughs> ja, het moet hard zijn ook af en toe. Sorry. Dan kom ik wel een keer een gehaktbal bij je eten goed. Nee, je bent wel uitgenodigd. Um, in ieder geval twee kaarten mee voor beeld en geluid. We doen de lunchradio erbij. De mok van dit programma die kan uh, mooi op uh, tafel staan. Dat dat zeker weten. En bedankt voor het meedoen. goede reis terug naar Almere. Dank je wel. Um, wij melden ons straks om kwart over één weer. Dan gaan we het hebben over necrologieën. Uh, ook een beetje een aanleiding van Elizabeth Taylor. Um, de kranten staan natuurlijk vol met haar levensverhaal. De een wat beter geschreven dan de ander. De man die daar een specialist in is, Peter Brussen. Want die doet het al jaren, goede necrologieën schrijven. En wat het geheim daarvan is, dat komt hij zo meteen bij ons vertellen. Doen we dus zo tegen kwart over één. Tot die tijd het NOS-journaal. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Dan kom je tot...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 Vanavond de gast Robert Vuistje, schrijver van het succesvolle boek Alleen maar nette mensen. Mijn moeder, vooral de laatste tijd, herinnert me er wel eens aan dat ik als kind al van die zeg maar, zelf boekjes of verhaaltjes bedacht en daar tekeningen bij maakte. Ja, ik heb altijd wel in mijn achterhoofd gehad dat dat was wat ik uiteindelijk wilde. Schrijver worden was een grote droom. Een uitgever vinden bleek een nachtmerrie. Twee dingen. Vanavond van 8 tot half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Wegens poging tot doodslag en bedreiging... zit ze nu op de long stay afdeling van de TBS-kliniek. Uitbehandeld en bang om achter tralies te sterven. Lang gestraft. Vanavond rond half tien bij de VPRO op Nederland 2. Het Rode Kruis helpt Japan. Help ook. Giro 6868. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verwoest. Geld beschermt.